Local burgemeester en VVD-wethouder Van Gelder uit wijk bij Zuursteden was betrokken bij Wietteelt. Dat schrijft het AD op basis van documenten en verklaringen van twee getuigen. Van Gelder zou via een stroomman in 2010 een huis in Arnhem hebben gehuurd. Daar werd een jaar later een hennepkwekerij opgerold. De wethouder zou de stroomman zwijggeld hebben beloofd en in ruil moest de man zijn mond houden over de rol van Van Gelder. De staatsloterij en de lotto overwegen een fusie. Als die doorgaat ontstaat de grootste loterij van Nederland... met een omzet van ruim 1,2 miljard euro. De lotto bevestigt dat er al een tijdje wordt gepraat over samenwerking... maar de uitkomst staat volgens de lotto nog niet vast. De omzet van de loterijen staat de laatste jaren onder druk... vanwege de economische crisis. In drie ovens van Bakkersland, de grootste broodfabriek van Nederland, is asbest vrijgekomen, meldt tv-programma Zembla. Minstens één keer is een partijbrood uit de handel gehaald. Bakkersland levert onder meer aan Albert Heijn. Het bedrijf heeft besloten de ovens te vervangen. Het is onduidelijk of het eten van asbest slecht is. De ex-vrouw van Marc Dutroux, Michel Martin, mag naar Italië. Ze krijgt van de rechtbank toestemming om naar een evangelisch tentenkamp te gaan. Dat schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Het klooster waar Martin nu verblijft gaat sluiten en Martin wil graag gaan wonen in het tentenkamp in Toscane. Arantia Rus heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open De 23-jarige Nederlandse Rus verloor in de eerste kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi van de Russin Ekaterina Bishkova Richel Hogekamp komt later vandaag nog in actie in de kwalificatie, Kiki Bertens was al geplaatst Het weer wisselvallig, maar af en toe breekt ook de zon door en het wordt 10 tot 12 graden en het waait stevig Bij zee hard tot stormachtig dit was het NOS journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 165 kilometer. Ik noem de files in de randstad vanaf 5 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden voor knopend Muidenberg 6. A7 Hoornzaandam voor het knopend Zaandam 8 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaand 7. A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp 10. Op de A10 de Ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort voor de Zeeburgertunnel 5 kilometer. A12 de Naag richting Utrecht tussen Rewijk en Woerden 8 kilometer. Na een ongeluk zijn bij Woerden drie rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt Elbresseplein 8. A20 Hoek van Holland Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. A27 Almere-Utrecht voor knopendunette 8. A28 Amersfoort-Utrecht bij knopendrijswoord 6. A44 Den Haag-Amsterdam. Een ongeluk tussen Warmond en Kaagdorp 5 kilometer. De linker reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij Esprie Haltekstraat Zandvoort in Jupiter Plaza: Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort time flies in het seems to me: the older ones get the history I'll walk anywhere I like Thanks for the fight How kind of you Bye-bye She said I know Where you will be Tomorrow I said Well that's quite bizarre Cause I don't know Where I'll go So tell me We'll 14. 14. Oftewel uh, alle Goedemorgen Zandvoort luisteraars een uh, gelukkig en vooral uh, leuk nieuwjaar gewenst namens de hele staf uh, van uh, Goedemorgen Zandvoort. Welkom bij onze uitzending, fijn dat u ook in het nieuwjaar weer naar ons luistert. We zenden zoals gewoonlijk uit vanuit de bar van de gezellige bar vanuit het Hotel Hoogland. Waar de verzorging in handen is vandaag van Yvonne Roosendaal, uw gastvrouw. Wil u komen kijken en een kopje koffie drinken? Komt u gerust, het is hier heel gezellig en wie weet doet u nog nieuwe kennissen op. De techniek is in handen van Mark Otter vandaag. Ik moet daar even bij zeggen dat onze vaste jonge technicus uh, Thomas de Jong... helaas een klein ongelukje heeft gehad en zijn enkel heeft gebroken. Want anders is hij hier trouw. Thomas, uh, heel veel sterkte. Zeven weken even tanden op elkaar. En dan mag je weer hier zijn. Uh, de samenstelling van dit programma... En de redactie uh, is in handen van Yvonne Roosendaal en Gerrie Rutte. En uh, voor de presentatie uh, zit hier Irene de Jager. En Don Goedemorgen, Don. Goedemorgen, Irene. Irene, ik wilde even twee dienstmededelingen... voor we gaan praten straks over ja. het uh, programma. Uh, we hadden gisteravond een nieuwjaarsreceptie in de brandweerkazenne. Ontzettend druk, ontzettend gezellig. We hebben daar uh, interviews uitgezonden. En... Uh, ik moet daar toch even onze technische staf een compliment voor uitdelen. De ontvangst was perfect. De hele technische samenstelling van het programma verliep echt zonder enig foutje. Een geweldige prestatie. Want ik geef het je maar te doen om daar ineens in zo'n grote zaal het een en ander te regelen. Technische diensten, heel erg bedankt. Chapeau. Ja. En op diezelfde receptie sprak Marcel Meijer mij aan. Hij zegt... Ja, we hebben een probleempje. Uh, we gaan bijna ten onder aan ons succes met de babbelwagen. Uh, we kunnen zo'n 150 mensen per keer plaatsen. Nou, op het moment dat uh, ik het vrijgeef... dan zijn die 150 plaatsen vol. Alleen het vervelende is... als dan uh, uiteindelijk de presentatie is... dan uh, blijven er ineens 30 stoelen leeg. Want mensen komen niet. Ja, omdat het, en dan, het regent. En ik, of, uh, en ik heb een reservelijst van 50 man. En het is zo zonde dan moet ik een hoop mensen teleurstellen. Wat, uh, wat Marcel nu gaat doen... en de eerstvolgende uitzending is op 1 februari... en de daaropvolgende op 25 maart... Uh, is uh, een toegangheffen van 5 euro. Dan is het niet meer zo vrijblijvend. Nee. Maar wel inclusief. Dat is 5 euro, maar daarvoor krijg je twee... Uh, consumptiebonnen, precies. Nou, uh, ik staalde per consumptie een biertje of wat dan ook. Dus in feite krijg je je geld weer terug op die avond, maar dan moet je wel komen. Ja. En uh, dat is ook zijn bedoeling uh, om die lege plaatsen en al die teleurstellingen te voorkomen. Goed, dat waren de dienstmededelingen. Ja. Nou, bij ons. Uh... Ja. ja, zullen we het programma ja. even aanstippen wat, wat we gaan we doen? we gaan vandaag? doen. Ja, ja? eerst ja. eerst even ja. de. Oké, okay. bij ons zitten nu Joop Van Kempen en douwe Schreuder. Uh, we praten over de De surfwedstrijd morgen. Ja. En daar gaan we het over hebben. En daarna. Daarna gaan we praten over het aanstaande Alzheimer Café op de achtste. Uh, dat is en. De onderwerpen die daarin uh, behandeld worden. Ja, precies. Daarna komt uh, Nadia Leen van, het, uh, van de stichting Nieuwjaarsconcert uh, Zandvoort. Uh, waar ik overigens de voorzitter van ben. Maar zij komt als secretaris vertellen wat we aanstaande zondag gaan doen. En daarna... Daarna uh, gaan we boodschappen doen en naar het nieuws luisteren. <laughs> en als we daar overheen zijn... dan uh, krijgen we in het kader van uh, politieke partijen... Uh, verkiezingen natuurlijk... krijgen we Partij van de Arbeid. En uh, als het goed is, dan uh, gaan we praten met Gertone en Ussi uh, ben benieuwd. Daarna komt uh, Carlo Snoek vertellen over het uh, winterevenement in het Centerparks. En dan hebben we daarna nog één onderwerp. Uh, ja, ja, en dat is uh, Rob Dolderman... De dansleraar die ons alles komt vertellen over het nieuwjaarsbal. Dat op 4 januari, dat is toevallig vandaag. Ja, vanavond. vanavond ja. In uh, de krocht wordt gehouden. Ja. Maar goed, nu even terug naar de heren die zijn aangeschoven. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Morgen. Nieuwjaars, nieuwjeers, surfwedstrijd. En dan staat er Defrost Almugaar. Ja. Vertel, waarom die ja, ik naam? Ik dat het een typefout was in onze script. Ik weet het niet, maar <laughs> daarom vraag ik het ook. Uh, die, Frost, uh, die, hadden vroeger, die jongen die had vroeger een surfshop hier in Zandvoort. Zodoende heeft hij banden met de surfvereniging Zandvoort. Uh, hij is twee jaar geleden naar Marokko verhuisd... en is daar een soort uh, hotel begonnen aan de kust voor surfers. En... Uh, dat wil hij dus ook weer promoten. En zodoende is hij weer bij ons terechtgekomen om zijn uh, surfhuis daar uh, te promoten. Dus men moet naar Marokko om uh, te gaan surfen. Is daar ja. goede surfen mogelijk? Ja, daar uh, zijn hele mooie, uh, hele mooie golven. Zijn daar. Inderdaad. Je Dat hebt is daar de oceaan, uh, uh, die aankomt. Ja, ja. En er zit niks voor, dus uh, ja... Het is, is heftig, uh, heftige Het is, golven. Uh, ja, uh, golven van uh, 5, 6 meter is geen uh, uitzondering daar. Oh, Oké, okay. dus, dat is het echte werk. Uh, dat is het echte werk, ja. inderdaad. Ik hoorde wat jaloezie in je stem. Nou, een <lacht> beetje wel, ja. <lacht> bedoel, uh, voor mij mag Engeland wel een stukje opschuiven. <lacht> <lacht> Dan krijgen we hier wat meer. Maar goed, morgen de, de wedstrijd en uh, wie, ja. wie hebben we daarop ingeschreven? Uh, nou, uh, wat wij vooral proberen is het zo laagdrempelig uh, mogelijk te houden, zodat iedereen daaraan mee kan doen. Dus het is ook gewoon een open wedstrijd. We doen alles door elkaar, de longboard, shortboard. Normaal wordt dat altijd gesplitst, uh, dames en heren. Alles gaat gewoon door elkaar, dus iedereen kan daar gewoon gezellig aan meedoen. En het leuke is dan ook om te zien dat eigenlijk zeg maar, de Nederlandse top qua surfen uh, ook allemaal meedoen. En ja, dus is het heel leuk voor zeg maar beginnende surfers die gewoon voor het eerst een wedstrijdje doen. Dat ze eigenlijk naast een professional in het water liggen en ook een beetje de tricks af kunnen kijken. Dus en, en hoe beoordeel je dan de wedstrijd? Hoe, hoe, hoe ga je dat dan uh, bejureren? We hebben, een, we hebben een jury van drie man en die houden bij. Er worden heats gevaren en er zitten vijf man in een heat. Die hebben allemaal een kleurenhesje aan, zodat duidelijk te zien is wie wie is. Oké. Okay. En de jury beoordeelt dan uh, de golf wat ze rijden. En daar krijgen ze punten voor. En, en ja, degene met de meeste punten die gaan door naar de halve finale, zeg maar. Ja, ik ben, ik ben een leek. Leg je dan een boei uit vanaf welk punt je begint? Nee, we hebben twee vlaggen, zeg maar, op het strand staan. Uh, daar zit ongeveer zo'n 150 meter tussen. En ze moeten dan voor de kust, zeg maar, een beetje tussen die vlaggen blijven. Oké, okay, en uiteindelijk is de bedoeling dat ze naar het strand toe komen. Uh, op golven? Op een golfsurfen inderdaad. Ja, ja, ja. Het is uh, je gaat, uh, je peddelt, uh, je ziet die golf aankomen en dan ga je peddelen en dan ga je staan. Zodra je met je handen de plank loslaat, dus dat je staat, ja. dan heb je eigenlijk al een punt. En dan. Als je dan een move maakt, een bocht of een, een nose ride right, of weet ik veel wat, dan krijg je steeds meer punten. Uh, jullie kennen figuren dus? Uh, in, in principe het surf... wel, ja. ja. Oké, okay. daar, daar, daar oordeelt de jury op? En daar oordeelt de jury op inderdaad. Oké, okay. niks op tijd? of, of wat Niks er... op tijd inderdaad. Je hebt uh, 20 minuten de tijd en in die twintig minuten uh, ja, moet je proberen zo'n 10 golven te pakken. Wat, is, wat zijn de voorspellingen voor morgen? De voorspellingen zijn redelijk goed. Want het zou vandaag eigenlijk flink gaan stormen. En morgen zou eigenlijk de wind redelijk gaan liggen naar windkracht 3. Dus we verwachten eigenlijk wel goede voorspellingen qua golven. Wat, wat is een ideale windkracht om te surfen? Nou, Het mooiste is als je een flinke zuidwester hebt. Met, en dat je dan de volgende dag in één keer oostenwind hebt. Want dan Want, is de wind er? eruit. Als de wind over de golven waait, dan verspreidt die zeg maar een beetje de golven. En dan krijg je allemaal die kleine golfjes. En als dan de wind in één keer draait, maar wel de kracht in het water nog zit... dan bouwt het zich allemaal op en dan krijg je hogere pieken in de golven. Ja, dan krijg je een stuwing uh, ja, dan, dan, dan vanuit het water en de wind. Ja. Kijk, en, en dat water dat komt dus met golven naar de kust. Ja, en dan heb je de banken. En omdat dan de bank omhoog gaat, ja, en dan duwt hij het water omhoog. En dan krijg je die duwt een, het uh, nog meer. Bro. Ja, en als je dan een mooie oostenwind hebt, dan blaast hij weer onder de golf. Ja. En dan krijg je dus die mooie rollers, zeg maar. Ja. Wat je wel eens op tv ziet dat je echt in zo'n golf aan het surfen bent. Is, is, er bijtlijn, een seizoen? is er een seizoen, zeg maar? Het loopt van een van bepaalde tijd tot een bepaalde nee. tijd dat er gesurft wordt? Of is het, loopt het gewoon het hele jaar nee, door? Het hele jaar door. Tuurlijk heb je winters wat meer kans op uh, golven Omdat ja, dan vaak is het wat ook meer kouder, wind. He? He? Maar je ja, goed, jullie hebben een goede pak aan. Je hè? hebt een goed pak aan, handschoentjes en schoentjes. Dus uh, nee, dat uh, komt helemaal goed. <laughs> ja, nee, het is leuk om te horen dat wind dus wel een rol speelt. Terwijl jullie niet windsurfen. nee. Het, maar ja, het is golven rijden. Uh, ja, het is, maar de wind is die, die stuurt het water naar de kant. En ja, ja dat, dat gaat dan gepaard met golven. Ja, ja. Ja, we zijn jammer genoeg een land waar meestal zuidwestenwind wind is of zo. Ja. Dat, uh, dat is niet echt geweldig voor jullie dan. Nou, ja. Nou. Ja, het ligt, er een beetje aan, uh, het, het, het ligt er een beetje aan wat het op zee doet. Het is meestal, surfers kijken, zeg maar... meestal uh, van, van Nederland naar uh, wat het weer doet voor de kust van Denemarken. Ja. Want als daar, zeg maar, flink uh, stormt op zee... dan krijgen wij daar de golven van. Ja, okay. ja, het stuurt de Noordzee in. Ja, het stuurt dan de Noordzee in. Dus ja. Ja, en dat, uh... ja. Even over de organisatie. Uh, worden jullie ja. gesponsord? ja moet je uh, ja. Het uit eigen middelen doen? Nee, Wij zijn een kleine vereniging natuurlijk. Ja. Uh, Surfvereniging Zandvoort. Uh, we zijn vijf jaar bezig. En uh, ja, wij we hebben eigenlijk geen eigen middelen. Dus eigenlijk alles wat we uh, uh, krijgen voor de wedstrijd is gesponsord. Oké. Okay. Deelnemers betalen wel inschrijfgeld? Deelnemers be betalen wel inschrijfgeld. Dat is 20 euro. Ja. Maar daar zit ook eten bij in. Oké. Okay. En uh, daar blijft niet veel van over. Dus, dus daar blijft niet veel van over. Nee, nee, nee. Dus, uh... Maar de Vereniging moet het daarvan hebben? De Vereniging moet het daarvan uh, hebben. Uh, die, water... Jullie zijn Watersportvereniging, Zandvoort? Nee. Wij doen het wel samen met de watersportvereniging, okay. want uh, we organiseren het daar ook. Uh, maar ja. wij zijn de Surfvereniging Zandvoort staan in principe uh, losstaan... los van de, van de watersportvereniging. Oh, okay. Ja, ik las ergens watersportvereniging Zandvoort. Ik denk, hé, hey, zijn ze dan een onderafdeling of zo, maar nee, we doen het samen. We doen gewoon samen inderdaad. Douwe, okay. wat is jouw rol? Uh, wij, <coughs> wij zijn uh, namens in Holland zijn wij uh, voor onze miner met de projectgroep uh, gevraagd om. Uh, mee te helpen met het organiseren van, uh, van het surfevenement. Uh, daar zijn wij Met z'n vijven zijn we daar twintig weken mee bezig geweest. En uh, met het beginnen met het zoeken van sponsoren... Uh, voor de prijzen van de, van de wedstrijd, voor prijzen voor de loterij... voor invulling van het evenement op de dag zelf. Uh, zorgen dat er voor iedereen te eten en te drinken is. Uh, dat er voor mensen die langslopen leuke dingen te doen zijn... dat het gewoon ja, een compleet evenement wordt... En vanuit school is dan uh, is dat aan ons gevraagd en uh, wij zijn er nu, ja. 20 weken mee bezig. Hoe, hoe werkt dat? Ik bedoel, de, de, de scholen doen dat, die gaan zeg maar bepaalde organisaties langs om te kijken wat daar georganiseerd wordt en dan worden jullie daar aan een project gekoppeld? Uh, nou, het is eigenlijk zo: uh, wij volgen dan een, een minor, dat is een onderdeel van ons lesprogramma uh, en die heet Sports, Wellness en Lifestyle. Dat volgen ja. we op in Holland Diemen en uh, de begeleider van de minor, de coördinator van de minor. Uh, die is uh, bekend met de surfvereniging Zandvoort. En die zijn toen samen zo gekomen van wellicht is het leuk om dit project samen, samen. te gaan doen. Ja. En dit is dan alweer de derde editie dat dit samen wordt gedaan tussen Inholland nou, en, dat en dat de, de surfvereniging. Dat is voor jullie natuurlijk wel een mooie situatie. Bedoel, ja. Zij nemen een stukje uit handen van jullie. En, ja. en uh, he, het, voor jullie is het heel belangrijk dat het heel professioneel gebeurt. Ja. Is dat een onderdeel van een examen? Ja. Ja, we hebben de, de, het minor, pro, minor programma. Dat uh, duurt dan uh, ja, eigenlijk een half jaar. En daarvoor kunnen wij uh, 30 studiepunten uh, verzamelen. En dat is uh, ja, de helft van de punten wat je op een heel jaar kan verzamelen. Dus het is ja, voor ons is een, wel, ook een groot project. Ja. Heel mooi. Ja, zeker. En het is nog leuk om te doen ook. En jij, je, omdat je nu met concrete dingen bezig bent en je bent echt iets aan het uitvoeren, ja dan zie je dat ook gewoon terug. Want ja, morgen staat het en, er gewoon. En hoe zit dat in die link met Marokko, met, met, uh, met die jongen die uh, zeg maar het initiatief heeft? Die heeft het initiatief genomen voor nee, deze. Nee nee nee, het initiatief is van de Surrevereniging Zandvoort. en uh, ja, die Marokko is, is gewoon een sponsor. De, oh hij is een sponsor. Hij is gewoon een oh, sponsor okay. en hij is maar de wel hoofdsponsor. Ja. En, ja, okay, zodoende wordt zijn naam ook gelinkt aan de surfwedstrijd. Hoeveel mensen verwachten jullie? Uh, nou, we zitten al redelijk vol. Uh, we hebben al, uh, ik geloof ik, 46 voorinschrijvingen. Ja. En we kunnen eigenlijk maar 50, hooguit 55 man kwijt. Want ja, er worden heatgevaren van 20 minuten. Dus ja, we nou, moeten moet, om 10 uur beginnen. Tijd. En om 5 uur wordt het al nou, alweer donker. Ja, dus uh, ja. we, moeten, we hebben een krap schema. Ja, ja. En, nou, heel mooi. Ja, en, ja, de, en publiek. Ja. Wat hebben jullie traditioneel? Hoeveel? Ontvangen? Nou, zo wat wij altijd... En dat vinden we ook altijd heel belangrijk. En daarom doen we ook altijd uh, samen met uh, in Holland om, om zeg maar zoveel mogelijk om de wedstrijd ook heen te organiseren. Ja. We hebben dus een surfmarkt. Uh, dus er komen allemaal leuke steentjes. Uh, sea Shepherd uh, die komt staan met een steentje. Uh, want we doen natuurlijk ook wat uh, voor, de, voor, uh, voor de oceaan... Uh, wat hebben we nog meer? We hebben een springkussen voor springkussen kinderen. Voor kinderen. En, uh, nou, je uh, kan ja. natuurlijk gezellig een drankje Dankjewel. doen bij de, in de kantine van de watersportvereniging. Daar is lekker een open haartje en dan kan je... Kapje, drankje. Ja. Uitzicht op zee, lekker naar de surfwedstrijd ja. kijken. en uh, ja, Dus we hebben allerlei leuke dingen. Blijf het, het droog trouwens? Ja. We, Als het, het goed is wel. Zo het, het er nu uitziet. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het, uh, hebben we het redelijk uh, weer. Kijk, vorig jaar hadden we gelukkig ook, uh, Marcel, was het ook hartstikke mooi weer. Dus uh, ik ga er eigenlijk vanuit dat we het dit jaar weer hebben gewoon. Nou, helemaal goed. Goed. Ja. Bedankt voor jullie Wil je kop. nog iets kwijt? Iets, ja. Al, dus, dus, ik wou nog één ding zeggen. Want uh, er kunnen mensen nog inschrijven. We ja. hebben nog wel niet zo heel veel plek meer. Maar er is nog plek. Uh, de inschrijving is 20 euro. Uh, de inschrijving is van half negen tot half tien. En om tien uur beginnen we met de wedstrijd. Dus als je nog mee wilt Kan ter plekke ingeschreven worden. Kan je ter plekke nog in inschrijven er als er reninging. nog plek is. Okay. En dan... Uh, maar wees op tijd. Met vol is vol. Maar wees op tijd inderdaad. Ja, ja, ja. Vol is vol. Lang en, en wetshoest op je rug en je kunt komen. Ja, komt u maar. Oh, ik zie ze wel eens uit de trein komen zo inderdaad. Compleet. Uh, ja, ja, dus het, uh, ja, het wordt steeds populairder inderdaad. Om hier naartoe te komen. Ja. En ook, het is leuk om te zien dat ook een hoop jeugd uit Zandvoort uh, ondertussen zich uh, een beetje aan het mengen is in het wedstrijdgebouw. Nou, okay. hartstikke goed. Nogmaals, bedankt, ja, bedankt voor, jullie, voor komst. jullie komst. Heel veel succes ja, morgen. En uh, nou ja, je. het jullie klopt dat het weer meewerkt, want dat is eigenlijk wel het belangrijkste ja, voor jullie. Ja, dat uh, hopen we ook. Oké, okay. okay. dankjewel. De Beatles, get back. Get back. Ja, het, uh, volgende, de, de volgende gast uh, is aangeschoven. We gaan praten over het Alzheimer-café. En uh, aangezien jij uh, de, ja, zorgspecialist en de zorgspecialist bent. Ben laat ik het aan jou over. Leni Haring, goedemorgen. Ja, Normaal, eh, wij kennen elkaar nog niet, want jouw man komt uh, meestal uh, hier naartoe. Maar uh, welkom. Leuk dat je er ook een keer bent. Dank je. Uh, 8 januari is het uh, Alzheimer Café. Ik uh, las in de krant uh, dat ik moet even mijn bril opzetten. Dat heb ik normaal nooit, maar ik uh, heb mijn lenzen niet goed in. Uh, de titel uh, gaat over een dag van 36 uur. Ja. Yeah. Want dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja, dat is zeker Het is zo. Uh, handen en voeten tekort. En uh, ja. Je, je, ja. Je, je kan niet meer ontspannen... als je met een partner te maken hebt nee. met Alzheimer. Nee, die nee eist... dementie is in die zin een of ziekte dementie. eigenlijk. Ja. Ja. ja. Het gaat natuurlijk om dementie. En een ziekte die eigenlijk je voortdurend een grip verlies je op het leven. En op je, op je eigen leven, maar ook in de maatschappij. En dat betekent een enorme verzwaring voor mensen om je heen. Hè? Ja. Als je samenleeft met een partner... is die degene die dan dan toch de boel moet regelen en moet redden soms. Of als het gaat om kinderen die daar in de buurt van zijn... Ja. dan is dat een hele zware belasting. En die houdt niet op met acht uur overdag, zoals je een baan hebt. Maar dat gaat echt voortdurend door. Dus een dag van 36 uur is de titel van een boek. Maar het geeft een beetje aan dat die dag wel heel erg lang kan duren. Ja. Wat, wat, wat kan uh, bijvoorbeeld uh, uh, de, de wijkverpleging of de, nou zeg maar de opvangsocologie die jullie nu hebben, wat kunnen die doen daarvoor? Nou dat betekent eigenlijk, want in het begin, het is natuurlijk een hele sluipende ziekte. Hè? Het gaat er zo heel langzaam, glijdt dat erin. En zeker als je het hebt over Alzheimer-dementie, dat gaat heel geleidelijk. Dus in het begin valt dat allemaal wel een beetje mee. En dat maakt het ook zo moeilijk. Als je een ziekte hebt waarvan van de ene dag op de andere dag dingen niet meer kan. Dan wordt het duidelijk, van er moet hulp komen. Wakker worden en niet meer kunnen, Precies, dat is een heel ander Als je het ziekenhuis verhaal. bijvoorbeeld komt, of soms na een beroerte. Dan is vaak duidelijk, van hé, maar dat kan ook niet meer, dan moet er moet hulp komen. Maar juist bij zo'n ziekte als Alzheimer. Dan glijdt zo'n hele omgeving. Ook zo'n partner er langzaam in. En in het begin. Mensen zijn zelfstandig. Dus waarom zou je hulp willen? Dat is ook ja. vervelend. Dus het duurt vaak heel erg lang. Voordat mensen merken van. Hé hey, dat gaat niet meer. Ja. En, uh, en zeker mensen die heel zelfstandig zijn. Die willen dat ook niet. Je wil je eigen leven ja. houden. Maar op een gegeven moment merk je dat het gewoon moeilijk gaat. Dat het, dat het te zwaar wordt. Dat de nachten bijvoorbeeld ook. Dat je niet meer goed kan slapen. En dan zie je dat mensen eigenlijk uh, hulp nodig hebben. Hoe kan dat bijvoorbeeld voor de nacht? Wat, wat, wat, wat, wat kan men doen om iemand te, te ontlasten? Het ja, en, en begint eigenlijk begint, het beste is natuurlijk als je zo snel mogelijk zorgt dat mensen ook met je meekijken. Hè. We hebben in, in onze regio dus heel goed georganiseerde case managers van Draagnet. Dat zijn de eerste eigenlijk, ja, zorgverleners die dan komen kijken of om de hoek komen. En, uh, het mooie is dat die eigenlijk allerlei uh, connecties kennen met allerlei vormen van zorg en hulp. Dus het is heel belangrijk dat als je dementie krijgt, dat er dan eigenlijk dat je meteen contact krijgt met een case manager. Ja. En de case managers van Draagnet die weten over het algemeen ook heel goed van wat is waar te halen. Ja. En dat begint met thuiszorg bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk overdag. Ja. Dat gaat ook over lichamelijke zorg. Als mensen bijvoorbeeld heel oud zijn, is het moeilijk ook om je partner te verzorgen. Nou, dat, en dat en mensen ook niet altijd graag, partners ook niet. Hè? Maar zo iemand van de thuiszorg, die heeft dan vreemde ogen dwingen. Dus die kun, kunnen dan vaak als een stuk praktische zorg overnemen. En dat is ook vaak al een hele ontlasting. Als je nou zegt 's nachts', dan ben je eigenlijk al een heel eind in het traject. Hè? Want dat betekent, over het algemeen slapen mensen, ook mensen met dementie, redelijk normaal. Maar ja, niet altijd. En ze gaan spoken s'nachts. Dan, uh, dan, dan wordt is het, het dus heel moeilijk. Vervelend. En dan kom je aan nachtrust tekort. En dat is ook vaak dat het al een beetje fout gaat lopen. Mm -hmm. He, dus op het moment dat die nachten echt gestoord raken, de mensen niet meer kunnen slapen, dan wordt het al een hele moeilijke zaak. En dat betekent wel eens dat mensen bijvoorbeeld ook uh, uh, een bepaalde periode, een weekje of soms uh, een paar dagen in de week, ook naar een verpleeghuis kunnen, zodat een partner wat bij kan is slapen. Is dat ook mogelijk dat ze een, zeg maar een aantal dagen weggaan? Ja, een, een paar nachten alleen... weggaan. Tegenwoordig kan heel veel georganiseerd worden en geregeld worden. Dus dat is een voordeel. Allemaal in het kader van dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten wonen. Want dat is natuurlijk ook wel een, een vraag van de overheid. Zeker in deze tijd van bezuinigingen. Mensen moeten eigenlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat willen de meeste mensen ook wel graag. Maar het moet wel kunnen. Het moet wel verantwoord zijn. Hè? Ik ja. denk dat daar de, de, de grens ligt ja. van het verantwoord ja. En degene, de partner of de kinderen. Of het wie het dan ook. Moet het ook aankunnen. Want eigenlijk is een opname... Sorry. Een opname in een zorginstelling uh, wil nooit zeggen van... Uh, dat heeft niet altijd te maken met de zwaarte van de dementie... of de, het stadium nee. waarin iemand zit. Maar eigenlijk een soort tekortschieten van... het niet meer kunnen zorgen in die thuissituatie. Ja, nou ja, tekortschieten vind ik dan... Nou is niet een goed woord, Nee, hè? nee dat bedoel ik niet. Maar nee, ik, ik begrijp meer... wat je bedoelt, maar het is Als... meer dat, dat er gewoon geen ruimte meer is. om. Nee, er, he, of dat, dat een partner bijvoorbeeld door overbelasting gewoon ziek wordt. Ja. Of een been breekt of valt. Of in een ziekenhuis terechtkomt. Dat bedoel ik. Ja want die, die zijn eigen leven gaat natuurlijk ook gewoon door. Ja. En dat is natuurlijk ook met vaak moeite, het punt, he, Ja met, met moeite, moeite. Want dat, dat is een groot probleem. Het groot probleem uh, bij mensen die dan een partner hebben. Die, uh, en het is ook vaak niet zichtbaar. En voor de omgeving is het vaak ook niet zichtbaar. Want je kan niet aan iemand zien. Van goh nee. Nee. is dat geen, geen stempeltje nee, als op. Als wij kijken in het Alzheimer Café. Hè, wat we hier maandelijks hebben. Dan ja. kun je ook niet zien. Het is dat je mensen kent en weet. Maar je kunt echt niet zomaar zien of iemand dementie heeft. Gelukkig maar aan de ene kant. Ja. Maar mensen leven vaak in een hele andere wereld. Waardoor ze zeg maar, een soort fantasie eh, hebben. Die alleen maar herkenbaar is. Voor degene die ze dus heel goed ja. kennen. Of als en... je in gesprek komt. Hè, dan ja. merk je het wel. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk. Dat mensen eh, als het ware kenbaar maken. Dat hun partner dementie heeft. Dat je het niet verborgen houdt. Hè? Want dan blijf je er alleen mee zitten. Je draagt er alleen de zorg voor. Maar op het moment dat buren het weten. Eh, dat winkeliers in de omgeving het wezen. en ja. ja, mensen die bijvoorbeeld op straat gaan, gaan lopen spoken, om het maar even onaardig te zeggen, dat als, als een buur of een straat het weet, ja. en iemand loopt op straat, dan kunnen ze gewoon bellen en zeggen van ja. hé, hey, ik weet niet of ja. ik het weet, maar uh, je ja. vrouw of je man uh, loopt op straat, ja. en misschien is dat niet de bedoeling. Dat ja, zijn... en vaak schamen mensen zich daarvoor om dat te vertellen, en die schaamte moet eraf, hè, ja. want eigenlijk wil iedereen in de buurt best wel zijn oogje in het zeil houden, of denken, of voelt zich verantwoordelijk en denkt, hé, hey, wat doet die man? Of ook winkels in, in de buurt. Ja. Mensen kopen vaak, als ze nog zelf kunnen, boodschappen doen. Vaak een heleboel dezelfde spullen. Of dingen die, die al, uh, waarvan er uh, al twintig ja. in de kast staan. Ik heb een tante die, die gaat boodschappen doen... terwijl ze gewoon eten krijgt van, uh, van vers aan tafel. Ja. Uh, maar ze gaat toch de boodschappen ja. doen. Nou, nu weet men dat ze dat niet <klaars> moet doen. Ja. Dus nu, als u dan tegen haar zegt... Van, je hoeft geen boodschappen te doen, want je hebt eten. Oh ja, nee, nee, dat ja. hoef ik niet meer te doen. Dat ja. zijn inderdaad... Uh, maar goed aanstaande uh, café. Het aanstaande café. 8 januari. Aard januari ja. uh, Daar is dan het thema... die 36 uur. Ja. Wat, wat gaan jullie daar... nog meer specifiek... We gaan maar... praten met mensen die uh, zorg kunnen verlenen. Waar, waar mensen in de thuissituatie... dus veel aan kunnen hebben. We hebben drie gasten. Iemand van de... thuiszorgorganisatie. Hè, die dus kan vertellen van... Uh, uh, als dingen in de thuissituatie... niet goed meer lopen. Ook in de zorg de lichamelijke zorg voor mensen. Dan... Uh, dan, kun je dat, dan kan er iemand komen van de thuiszorg. En die regelt dan een heleboel. Ja. Want uh, mensen maken vaak niet altijd de goede keuzes. Als je het al heel zwaar hebt... dan moet je eigenlijk die hele lichamelijk zware dingen moet je uit kunnen besteden. Want dan hou je energie over om ook nog iets leuks te kunnen doen. Ja. En daarnaast komen mensen van Tandem. Tandem is een mantelzorgorganisatie in onze regio. In Zuid-Kennemerland. En uh, mensen van Tandem organiseren bijvoorbeeld vrijwilligers om eens een, uh, een middag uh, op te passen dat de ander uh, boodschappen kan doen of iets leuks kan doen met vriendinnen of iets dergelijks en daarnaast hebben ze ook uh, een groep uh, mensen die uh, praten met elkaar dus mantelzorgers niet alleen maar over dementie maar ook mensen die te maken hebben met andere ziektes we hebben van Alzheimer Nederland in onze regio in Heemstede ook een gespreksgroep een lotgenotengroep voor mantelzorgers en we merken dat het heel veel steun geeft als dat mensen het gevoel hebben van... hé, hey, uh, je hebt het ook en ik herken dat. En aan een half woord hebben ze dan genoeg. Ja, en je kunt kennis met elkaar delen. Ik denk ja, dat, dat ook heel belangrijk En je zorgen, is. maar je kunt ook ontzettend lachen. Wat je niet zomaar meer met anderen... ja, ik bedoel, dat kun je ook met anderen doen. Maar de herkenning is vaak zo prettig. Ja, en dat dan om lachen, maar dan niet in de belachelijkheid... maar nee, meer nee. Als, een, als, een, als een uiting van... Van, dat van dat alle ook, spanning ja, en precies. soms zijn de dingen zo wonderlijk of vreemd... Uh, dat je daar ontzettend om kan lachen. Want uh, ik heb zelf gewerkt in, met mensen met dementie. En we hebben altijd ook heel veel plezier gehad. Het is niet alleen dit, maar kommer en kwel. hoor. Nee, absoluut hoor. niet. Nee hoor, zeker niet. Nee, dit, dus dus zo respect, zo leuk werken in de zorg. Absoluut. Zo'n zo lotgenotengroep. Die, uh, dat is vaak een drempel voor, voor mantelzorgers. Om te denken, moet ik nou naar zo'n praatgroep toe? Ik heb al zoveel nadigheid. Maar het kan ontzettend ondersteunend zijn. En het kan mensen ook steun geven. van hey, uh, En het dingen wat relativeren. Het, het kan in ieder geval geen kwaad. En je kunt er altijd één keer naartoe gaan. Vind je het dan niet leuk? Kun je altijd zeggen, ja. ik vind het niet leuk. Maar probeer het inderdaad. Absoluut. Dat is belangrijk. geldt ook voor het café ja. bijvoorbeeld. Daar ja, ja. hebben mensen ook vaak een drempel van. Moet ik daar nou naartoe? En is dat dan niet zwaar en moeilijk? En, en, en ook een beetje de schaamte om daarover te praten. Terwijl als ze eenmaal komen en er zijn. Of vaker zijn. We hebben daar altijd een trouwe groep mensen. Ja. Maar we willen heel graag nog meer mensen. Om de dingen te delen met elkaar. Dat je ook merkt, het kan ook heel gezellig zijn. En ik denk ik ook dat het mensen ander. zijn die elkaar zullen herkennen. En niet alleen maar, zeg maar in de situatie. Maar we zijn een dorp. Hè, dus ja. uh, ze zullen zich misschien verbazen over een gog, ja. Die heeft daar ook mee te maken. Ja. En dan is het zelfs nog makkelijker om, als dat een bekend ja. persoon is. Ja, om maar daar dat werkt soms wel naar twee kanten een ja. beetje, merk ik. Hè. Aan ja. de ene kant kan het makkelijk zijn. En aan de andere kant kan het juist ook wel eens moeilijk zijn. Ja. Je wil heel veel mensen, vooral vrouwen, merk ik, die ja. willen de vuile was graag een beetje binnenhouden. En de schaamte daarvoor. En, en, en, bij mannen speelt het soms nog meer een rol. De schaamte, je man was toch iemand die, die van alles kon. die van alles deed, die een, een baan of had. Of iemand met aanzien, je, nee, ja. Met aanzien, of positie ja. had. En als dat niet meer kan, dan is dat ja. toch vaak heel moeilijk om te verdragen. Ja. Nou. Ik denk dat het een. Uh... En we hebben ook nog. Ik even. Dus we hebben drie gasten. Dus ja. uit de thuiszorg. die kunnen vertellen wat ze kunnen doen. Van Tandem, die kunnen vertellen. wat er allemaal mogelijk is. En ook de case managers van Draagnet. Oh ja. Ja. Want dat is in onze regio. Wij denken allemaal dat dat uh, overal zo is. Maar dat is absoluut niet zo. Hè? Nee, ik Wij denk zijn, dat dat wel per regio uh, In Zuid-Sennemerland een van de regio's. Waar de meeste case managers zijn. En dat is echt geen gemakkelijke klus. Om dat overeind te houden. Daarvoor denken mensen. Dat het bij ons allemaal zo goed geregeld is. En dat komt omdat we. zeg maar Een, een, een programma hebben. Een zorgketen dementie hebben. Waar al die zorgorganisaties. En de gemeente. En de huisarts en Draagnet en Alzheimer Nederland bij betrokken is. En met elkaar proberen we ook om die case managers organisatie... Hè, die is van ons allemaal, om die als het ware in de lucht te houden. En dat betekent dat we heel hard moeten heel vechten feit, hè? bij Achmea. Hè, dat is degene die zeg maar, het zorgkantoor, de, de portemonnee... Uh, om die te, ervan te overtuigen hoe belangrijk het is... Ja. dat wij wel heel veel case managers hebben... maar eigenlijk nog zelfs meer willen. Ja. 8 januari, uh, hoe laat... Om half acht beginnen we altijd, kwart over zeven is de inloop, dan kun je binnenkomen, een kopje koffie drinken met elkaar en uh, uh, we hebben altijd een interview, dus een vast schema in het Alzheimer-café. We praten ongeveer een hal half uur, veertig minuten met onze gasten, daarna is er een pauze en in die pauze die kun je ook goed gebruiken om contact te leggen met elkaar, contact te leggen met sprekers of met andere deskundigen die er zijn, vanuit verschillende organisaties zijn er mensen, daar kun je mee praten, je kunt je vragen aan stellen en daarna hebben we dan de ruimte, ook zo'n half uur, drie kwartier... om vragen te stellen en tot een soort verdieping te komen. Okay. Ja. Altijd heel interessant. In pluspunt. In pluspunt. In Noord. In Noord. Ja. ja. Dus ik zou heel fijn vinden als daar ook weer allerlei nieuwe gezichten... Oh, ja. zouden komen in het nieuwe nee, jaar. Die ja, zich nieuwe jaar, nieuwe kansen. Oriënteren. Ja. Ga ja. er naartoe. Heel erg bedankt voor je komst. en de uitles. Dank je wel. Goed. De beurt. Ja, jij hebt weer, je hebt weer een heerlijke muziek bedacht, Don. Uh, tegenover ons zit Nadia alleen. Ja. En ja. Nadia Het heeft iets te maken met zingen. Of die kan goed zingen, wat was het ook alweer? Ja, nou, ik zeg niet over mezelf dat ik goed kan zingen, maar het schijnt zo. <laughs> Ze probeert leuk te zingen. Ja. Ik nou, doe mijn best. Hartstikke gezellig Het gaat over het nieuwjaarsconcert, ja, morgen in uh, de Agatha-kerk. Ja. En dan doen drie koren aan mee, begrijp ik. De Beach Pop Singers, Musical In en Zandvoorts Vrouwenkoren. Ja, dat klopt. klopt ja. Okay, zingen die tegelijkertijd of om de beurt? Nee, of? ze doen elk ongeveer uh, tien minuutjes voor de pauze en tien minuutjes na de pauze. En daarnaast hebben we eigenlijk ook nog via de muziekschool... Uh, wat ja, nieuwe jonge talent, om het maar zo te noemen. Ze hebben twee meisjes van twaalf die uh, Kat me, dus met z'n tweeën tegelijkertijd op de piano uh, gaan spelen... Okay. Daarnaast hebben we uh, Isa Schoot. Zij is harpiste. Zij is ook 15 jaar nu. Dus zij zal ook uh, nummers op de harp gaan spelen. En uh, ikzelf zal ook een paar uh, nummers gaan zingen. Het zijn drie koren. Wie doet de coördinatie uh, van dat hele programma wat je presenteert? Dat hele... Je bedoelt de presentatie Morgen. of de, uh, nou, de, de, de organisatie? coördinatie. Het ja, moet georganiseerd worden. Ja. moet dat een <lacht> vertooid kiezen. Nou ja, noem maar op. Al ja, nee, nee, we doen dat met een heel leuk bestuur. Waar ik zelf ook uh, sinds vorig jaar uh, ja, in zit. mijn buurvrouw heeft daar uh, ook iets mee te ja, maken. Irene die is uh, onze voorzitter. En uh, daarnaast hebben we Nanning de Wit. Die onze penningmeester is. En uh, Peter Tromp. Okay. Die ook bestuurslid is. Ja. Dus, en landing uh, zit weer in, in ja. het Zandvoortsmannekor. Ja. Zo ligt het hele netwerk. Ja, uh, ja, het is wel een beetje natuurlijk uh, ons kent ons. Dus zo, uh, kijk, ik ben daar via de muziekschool gekomen. Dus daardoor doet de muziekschool ook uh, mee. En ja, dat is wel leuk, want in principe bouw je gewoon een groep op met. Uh, Mensen waar je gewoon elk jaar mee samenwerkt. En de koren, dat, dat wisselt dan wel ja. een beetje. Dus ja. elk jaar doen er eigenlijk andere koren mee. Ja. Maar oké, okay, dan hebben we dus die stichting. Een, laten we zeggen een overkoepelend uh, orgaan. Wat de dag organiseert uh, Jullie doen ook repertoirekeuze. Nee. Of brengen de koren dat in? Ja, de koren brengen dat in. Wij hebben wel, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een thema. Dat was jazz. Dus dan moet dat wel binnen dat thema zijn. En nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om te zeggen van nou. Jullie mogen uit eigen repertoire mogen jullie nummers zingen. Dus dat, ik vind dat wel heel leuk. Omdat je ziet echt dat we een heel gevarieerd programma hebben. Dus echt met hele klassieke nummers. Maar ook hele moderne nummers. Dus dat is daardoor wel leuk dat je daar een goede mengeling van krijgt. Ja, ik kan me in ieder geval weet ik van de beachpopzingers... dat die vaak inderdaad, zoals de naam al zegt... wat meer populaire muziek uh, brengen als koor. Uh, Zo'n soort vrouwenkoor zal uh, meer klassiek, meer klassiek zijn. Uh, zijn. En waar moet ik musical in uh, plaatsen? Ja, die doen daar wel een, een mengeling van. Je ziet dat hun... Ze zingen bijvoorbeeld uh, Birds van Anouk. Dus dat ja? is natuurlijk ja? een vrij recent en ja? modern nummer. Maar zij zingen ook uh, wat meer de klassieke nummers... en ook een heel slaat, mooi Russisch, ook, Russisch Russisch nummer, dat nummer. is echt prachtig dat nummer, en ook je ziet bijvoorbeeld bij die twee meiden die piano gaan spelen dat die spelen een klassiek nummer, maar daarnaast ook van uh, Snow Patrol, een rockband ja, ja. een nummer, dus dat is gewoon heel leuk om te zien dat die afwisseling er uh, heel erg is en dat, uh, dat wordt dus morgen wat, uh, kun je iets vertellen over datgene wat we gaan, uh, het programma wat we gaan horen morgen um, ja, het begint sowieso uh, om, om half drie is de kerk open en om drie zal het uh, beginnen. Ik zal ook de presentatie verzorgen. Dus ik zal het een beetje aan elkaar praten. De nummers die uh, ja. gedaan worden. Ja. En uh, ja, wat we eigenlijk doen is dat voor de pauze zien we alle koren. En ook na de pauze weer. En tussen de koren door komen eigenlijk de mensen van de muziekschool en ik uh, een nummer zingen. Ja. Je had het over twee pianisten. Ja. Uh, wat gaan die specifiek doen? Zonder zang erbij. Ja, ze gaan katgemen, Dus dat betekent eigenlijk dat je met z'n tweeën... dus met vier handen eigenlijk ja. op de piano gaat ja, spelen. Ja. Heeft de kerk een piano of moeten jullie die zelf? Uh, vleugel hebben ze. Nee, die hebben ze staan. Dus dat, uh, en die, is, uh, die wordt vandaag weer uh, helemaal uh, nagekeken. En, en, gestemd en gestemd. Dus, uh, dus het, uh, uh, dus het uh, wordt geweldig. Okay. Ja, want ook de koren worden gewoon door be begeleid door een uh, pianist. Ja. Dat, ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. De begeleiding van de koren. Pianist? Ja, uh, bij het Zandvoorts Vrouwenkoor en Mai is dat een Pianist en um, Theo Weine die ook uh, bij het Stanford Spannenkoor vaak speelt die uh, ja. komt uh, begeleiden. En, uh, de Beachpopzingers hebben wel echt die pakken wat groter uit dus die hebben uh, iemand die piano speelt, uh, iemand die drumt, iemand die gitaar speelt. Ja. En ik heb iets horen vernoemen over een harpist? Of ja, ja, dus die gaat ook gewoon uh, echt alleen instrumentaal spelen. Dus die neemt er uh, harp mee. Ja. En die gaat dan ook uh, twee nummers spelen. En dat ze dan zo tussen die koren door... Ja, komen. om een beetje de afwisseling erin te houden. Dus wat je eigenlijk ziet is dat we beginnen met een koor... Dan komt er iemand van de muziekschool tussendoor. Dan weer een koor en dan weer iemand van de muziekschool. Dus dat dat een beetje een afwisseling is. Vraag altijd bij dit soort evenementen is. Kost dat geld en, en hoe komen jullie daaraan? <laughs> natuurlijk kost het geld. We kunnen natuurlijk niks uh, gratis doen. Uh, ja, wij krijgen subsidie van de gemeente. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Dat uh, ja, zelfs nu, omdat het best wel een moeilijke tijd is. En met ja. bezuinigingen dat wij zelfs nog uh, subsidie hebben gekregen. En daarnaast uh, zijn we dit jaar ook begonnen met uh, sponsoren. Dus we hebben vijf sponsoren waar we heel uh, blij mee zijn. Dat is uh, Kaashuis Tromp, die ons sponsort. Kan uh, iets bij voorstellen, ja. ja. en de Hema, en uh, kledingstuik Zuid Beachim en de Zandvoortse Apotheek, en uh, slagerij Marcel Horneman. Dus daar zijn we echt heel blij mee, omdat ja, we merken toch dat we van de gemeente hebben minder subsidie gehad. Dus ja, door onze sponsoren kunnen we eigenlijk die klap gewoon opvangen. Ja. En uh, kunnen we ja, gewoon zorgen dat toegankelijk blijven, want dat is wel ja, de kracht van het concert, dat mensen er niet voor hoeven te betalen. Er is overigens en... wel het open schaal collecte aan het einde van het concert, omdat uh, ja, door, de, door de vermindering van de subsidie, uh, we natuurlijk toch uh, ja, wel een klein beetje erbij moeten hebben, dus uh, we hopen dat mensen het ons zo waarderen dat daar toch wat, uh, wat in die schaal komt. Ja, dus daar gaan we heel erg goed ons best voor doen. We heel erg ons dus we best gaan, gaan uh, morgen knallen met z'n allen. Ja. En uh, volgens mij moet gewoon heel mooi. Concert ook ja, het leuke vandaag. is trouwens, dat, dat mag ik even zeggen... dat het concert ook uh, wordt uitgezonden door ZFM. Uh, dat is dus wel heel bijzonder. Dus mensen die echt niet kunnen komen... die kunnen uh, de, de radio aanzetten of de televisie op de lokale zender. En dan op, het concert... Het uh, Ziggo Kanaal 40. Het Ziggo Kanaal uh, kunnen ze het concert uh, horen. Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee dat dat kan. En uh, we zijn ook heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. En uh, hoe, dat, uh, hoe dat overkomt. Ja. Maar vooral voor de mensen die gewoon echt niet kunnen komen... is het natuurlijk wel heel fijn dat ze toch mee kunnen luisteren met ons. Want het is zeker de moeite waard. Dit, uh, dit concert is al eerder in de Agatha Kerk gehouden? Het is, uh, dit is het uh, zesde jaar, hè? Vorig jaar, ja. Uh, ja. Het is het zesde jaar dat dit georganiseerd wordt. Als jullie dat zo doen, dan mag ik aannemen dat de akoestiek daar ook uh, ja. goed is. Ja, Ako ja het is heel goed. Ja, die kerkakoestiek is, is prachtig. Het eens uh... geprobeerd in de protestantse kerk? Nee, er is natuurlijk wel een kerstconcert geweest. De hoofd, bij... de ja, nee, maar die is anders. Hij is anders. Ik, ik, ik zeg niet dat hij uh, minder goed is. Maar hij is anders. Uh, ja, vooralsnog uh, is dit ook een soort traditie. Dat het in de katholieke kerk, ja. uh, dus in de Agatha-kerk, uh, wordt uh, uh, gespeeld. Dus ja, uh, zolang dat goed gaat en iedereen tevreden is. Dan denk ik ja. dat dat gewoon ook zo blijft. En, uh, ja. Ja, nou ja. We hebben nu dus uh, nou, Nadia als secretaris... Uh, de Gekregen als een uh, jong uh, bestuurslid. Dus ja. ja, het is ook leuk om, om met elkaar uh, dingen te bespreken. En uh, ja, jonge mensen hebben natuurlijk ook weer wat jongere ideeën en weer wat frisse ideeën. Dus uh, nee hoor, we gaan, uh, we gaan door en uh, uh, op naar de tien jaar zeg Ja, zeker. <laughs> zeker. Als jullie dit organiseren, uh, je doet dat in een kerk. Ik denk niet dat een kerkbestuur allerlei activiteiten in die kerk zal willen hebben. Die zijn wat selectief. Moeten jullie voorleggen wat je gaat doen? Of uh, valt nee, dat nee, eigenlijk niet? En ik denk ook omdat het nu al een aantal jaren... gewoon in de kerk uh, wordt georganiseerd. Ze weten natuurlijk wat ze kunnen verwachten. Ja. Dus ja, daarom is het gewoon ook makkelijk... om het in die kerk te doen. Ja. We hebben ook een Ierse, een Ierse band gehad met een thema uh, Ierland. Nou, dat, uh, dat was uh, behoorlijk uh, swingend. Hè? Dat, uh, dat uh, swingde de pan uit, om um het maar zo te zeggen. En uh, dat moet natuurlijk ook gewoon kunnen in een kerk. Ik bedoel, zolang je dat uh, alles met respect doet, uh, naar, uh, daar waar je bent, is er niks aan de hand. Ja, nou, ik vraag het omdat toen bij de introductie van de nieuwe pastoor, Mathieu Wagenmakers. Uh, we het ook over dat onderwerp hadden. En hij zegt: Ja, maar. Tuurlijk, de kerk staat open. En, maar ook voor andere activiteiten. Maar niet voor alles. Nee. Maar daar, uh, nee. daar is bij jullie helemaal nee, geen Nee, bij ons is daar geen, geen nee. sprake van. Nee hoor. Wij, uh, met respect naar elkaar toe uh, blijven we dit gewoon lekker lang volhouden. Goed. Uh, hoeveel mensen kunnen in de kerk? Hoe Denk je ongeveer? Ja, of, volgens mij wat, is het... Wat hebben uh, jullie traditioneel aan mensen? 300. 300 ongeveer. Ja. Vertel ja. tellen ja. het natuurlijk niet, maar... <laughs> Nou ja, er, kunnen gewoon niet meer, er is natuurlijk een beperking vanwege de brandweer. Hè. Er mogen gewoon niet meer dan zoveel mensen in zo'n kerk. Dat is gewoon voorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dus dat is ja. geen punt. Nou, de stoelen die er staan, daar kunnen wat stoelen bij gezet worden aan de zijkant. Uh, maar goed, het koor op zich, hè, dat, dat is ook al uh, bij elkaar zo'n man of 80, uh, 90. 90 ja. hè, dus dat, dat, dat is dus ook al heel ook, veel. Uh, ja. Maar uh, het is wel grappig dat, dat je ziet dat elk jaar mensen al heel vroeg komen, omdat ze. A, een mooie plek willen hebben. En B, gewoon een plek willen ja. hebben. Dus het is altijd heel okay, populair. Hij zit dus wel vol. We zitten aardig van. vol. Ja, ja. In, ja. in ieder geval vorig jaar zat hij uh, ja. helemaal bomvol. Okay. Dus we hopen dat dat gewoon morgen ook ja. weer uh, ja, Het zo is een is. traditie. En uh, ja, het okay. is een... Uh, je gaat het morgen allemaal zien en ja. meemaken. Nou, kom allemaal naar de kerk morgen. Ja, ja ik zou zeggen heel veel succes oh, ja, komt en goed. Uh, een leuke dag vooral. Ja, gaat ook. helemaal goed komen. Oké, okay, okay. Nadia, bedankt voor je ja. komst. Super. We zien je straks ja, he, bij ja. de generale repetitie. Goed, wij gaan het eerste uur afsluiten met wat muziek. Uh, een ode van Neil Diamond aan uh, Caroline Kennedy. Beste, Sweet Caroline. Here go.